Vier uur na wel met het NOS-journaal. Tijdens de Amsterdam Short Rally in het Westelijk Havengebied... zijn zeker vier mensen zwaar gewond geraakt. Een rallywagen vloog uit de bocht en reed het publiek in. Agenten op de plek van het ongeluk spreken van een vreselijke situatie. Het ongeluk is rond kwart voor twee gebeurd. Het parcours is afgezet. Flexwerkers moeten vanaf 2015 niet na drie, maar na twee jaar in de aanmerking komen voor een vast contract. Dat is een van de punten uit een wetsvoorstel dat minister Asscher voor advies naar de Raad van State stuurt. Asscher wil voorkomen dat mensen tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. Het kabinet wilde verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW. Volgens er gebeurt dat met het oog op de huidige economische situatie. Werkgevers en werknemers hebben dan meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Vorige maand was er meer dan de helft minder overlast door files, de zogenoemde fileswaarte, dan het gemiddelde in augustus in de afgelopen zeven jaar, dat meldt de ANWB. In juli was de fileswaarte ook al fors gedaald. Bij de berekening van de fileswaarte wordt het aantal files vermenigvuldigd met de totale filelengte. De meeste files in augustus waren op vrijdag de 23 e Toen was de A2 tussen Luik en Maastricht dicht door een ongeluk en op de ringweg rond Amsterdam waren veel aanrijdingen. De Britse tv-presentator en journalist David Frost is overleden... volgens de bbc hij aan een hartaanval. Hij was een van de bekendste tv-persoonlijkheden in Groot-Brittannië. Het beroemdste interview van Frost was in 1977... toen hij in twaalf dagen een lang interview opnam... met de Amerikaanse oud-president Nixon. In de Eredivisie heeft Ajax vanmiddag niet geprofiteerd... van het gelijkspel gisteren van PSV. In Groningen speelden de Amsterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. Het weer, vooral in het zuiden zon, verder bevolkt en droog. Het is een graad of 19. Morgen en de dagen daarna meer zon en de temperatuur loopt dan weer op. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege werkzaamheden is de A10 de Ring Oost richting Amersfoort... dicht tussen de knopen te Amstelwatergraasmeer. Dat duurt tot maandagmorgen. Daardoor loopt het verkeer vast in de file tussen Oud-Zuid en Rij, 2 kilometer.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 MKB in de Wolken.nl. Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. 1. Welkom bij het derde uur van Langste Lijn. Frank Wilaert. Nog een kwartier te spelen. Het is 1-1 geworden in Zwolle. 1 risicopaasje en een vloeiende aanval. Later krijgt Nijland een kans. Hij treft Verhoeven op zijn weg... En vervolgens het eerste gelukte steekballetje bij Zwolle. En vervolgens komt Nijland vrij voor de goal. Verhoeven is al verslagen en Nijland hoeft de bal alleen maar binnen te tikken. Twee keer komt Zwolle erdoor in twee minuten tijd. En dan is het 1-1. En nu wil u, uh, Zwolle door tegen Utrecht om de winnaar te forceren. En zo afstand te nemen aan kop in de eredivisie. Maar zover is het nog niet. Of nu, Nijland. In de 16 gaat hij schieten. Nee, hij gaat voorzetten. Uiteindelijk op niemand. zwollen heeft de gelijkmaker geproduceerd in eigen huis. Zometeen om half vijf de laatste twee wedstrijden van deze speelronde. AZ tegen Vitesse en Feyenoord tegen Roda. Verder volgen we etappe 9 in de ronde van Spanje. En Hans van Loosenoord vertelt ons alles over de Moto2 en Moto3... van de Grand Prix op Silverstone van Engeland. om op vakantie te gaan. Demanciano Corazon van Mink de Vil. Vijf minuten geleden kwam Pek Zwolle langs zij. Had de bolle in Zwolle daar nou schuld aan, Frank Wieland? <laughs> uh, nou ja, in, in tweede instantie zou ik zeggen niet. Want hij was uh, bezig de boel uh, te redden. Maar uh, althans, hij wilde de voorzet van Drost eruit uh, vissen. Alleen daar zat hij dan mis. En uh, uiteindelijk dan Nijland. Ja, dan is het een koud kunstje voor de aanvallende middenvelder van Zwolle om die bal uh, af te maken. En uh, ik denk niet in eerste instantie dat hij daar uh, meteen uh, de schuld van moet krijgen. Ik denk dat de schuld met name ligt bij uh, Zwolle. Dat, uh, of bij Jans misschien wel. Want die heeft Van Hintem ingebracht. Een uh, verdediger voor Van der Werf. Op zich niks geks aan. Maar Aschente is controlerend op het middenveld gaan spelen. Dus speelt Zwolle eigenlijk met drie verdedigers. ...op dit moment en heeft uh, wat meer dwingend naar voren toe het nodige in te brengen. Niet toevallig was Drost twee keer de aangever bij de twee uh, kansen die Zwolle meteen kreeg... ...nadat Van Hintum in het veld is uh, gekomen. De klant, de jong oranje klant, sinds kort... Die gaf twee keer goede paas. was twee keer een prima station om die bal uiteindelijk toch bij kwijt te kunnen. Eerst het risicopaasje van Van Hintem, Zo'n half-half balletje waarvan je denkt als hij aankomt wordt het gevaarlijk. En dat gebeurde dan ook prompt. En als je op het juiste moment diep gaat zoals Dros deed bij de uiteindelijke goal van Nijland. En die bal ook nog pan klaar neerlegt voor Nijland. Ja dan heeft hij gewoon even twee goede minuten gehad waar Zwolle voluit van profiteert. En nu moet Utrecht maar zien dat ze de 1-1 voorlopig vasthouden met nog een klein kwartiertje te spelen. Klietje ziet wel meteen aan Zwolle dat ze de geest hebben gekregen en dat ze ook willen winnen nu van Utrecht. Dat zouden ze op basis van uh, wat ze hebben laten zien. In ieder geval de hoeveelheid balbezit en de wil om te winnen uh, ook wel verdienen. Al spelen ze niet goed, laat dat wel duidelijk zijn. Zwolle heeft wel beter gespeeld tot nu toe in deze wedstrijd. Een vrije trap voor Utrecht vanaf de eigen helft de doelpunt te maken. Jansen laat die bal daar liggen en uh, krijgt hem dan kort aangespeeld van Bulthuis. Bulthuis krijgt hem weer terug en dan kan Utrecht gaan voetballen via oor. En uh, proberen de ridder in te spelen. Die krijgt het. Een... Een Duw van Mokotjo. Dus een nieuwe vrije trap. Een beetje of uh, 6-7 verderop voor Utrecht. Opnieuw Jansen die de bal daar uh, gaat uh, neerleggen. En uh, misschien wel gaat breed leggen Nee, dat doet hij in dit geval niet. Klies staat hem voor. Hij moet wel terug naar Herings. En uh, doet dat dus terugleggen op de eigen helft. En Utrecht... Uh, ja, opbouwen? Ik weet het niet. Het gaat allemaal heel uh, langzaam. Utrecht is eigenlijk vooral uh, bezig om niet in de problemen te komen in deze laatste fase van de wedstrijd. Van der Marel wil diep gaan. Daar komt die bal dan uiteindelijk niet. Omdat uh, Van hintem er goed tussen zit. Bal over de zijlijn. Utrecht mag gooien. En uh, gaat dat doen op het gemakje met Van der Marel die geen haast maakt om die bal op te halen... en dan ook de hele terugweg weer moet afleggen, een metertje of tien... om uh, weer te gaan ingooien. En niemand bij Utrecht in beweging om te zeggen... nou, geef mij die bal, maar met nog uh, uh, de tijd die we te spelen hebben... gaan we nog eens kijken of we een aanval kunnen gaan bereiden. We zijn 37 minuten onderweg in de tweede helft. Zwolle heeft gelijk gemaakt en gaat proberen deze wedstrijd te winnen. Dat gaat Utrecht uit alle macht proberen te voorkomen. Het is 1-1. Het rood-wit-blauw aan de leiding in de ronde van Spanje. Het klinkt zo mooi, Sebas, maar hoe lang duurt het nog? Uh, ik, uh, nou, misschien dat ze nog wel even een tijdje op kop mogen rijden. Maar wat betreft de kansen om uiteindelijk de etappe te gaan winnen... wordt het, uh, die kans uh, wordt toch uh, uh, kleiner en kleiner. Want het is nog maar 2 minuten en 15 seconden de voorsprong... voor het rood-wit-blauw Johnny Hogeland. in het gezelschap van twee Fransen Roux en Mondori. Een Spanjaard Aramendia en een Brit Luc Rowe En het gaat verschrikkelijk hard in het uh, peloton. Net boven de 90 kilometer per uur. En dat kwam omdat uh, de hele brede weg waar het peloton over reed... een soort snelweg... Uh, Behoorlijk uh, naar beneden ging. Behoorlijke afdaling in het parcours. In het uh, dorre landschap. Met allemaal van die uh, lage kleine struiken. Als enige begroeiing langs de kant van de weg. Je ziet als het ware alleen al uh, uh, daaraan hoe verschrikkelijk warm het is. Het is warm in het uh, beetje het midwesten. Van, uh, het mid moet ik zeggen, van Spanje. 27 à 30 graden. En het peloton, dat peloton uh, ging dus denderend naar beneden. Alle renners vooraan in het peloton zaten diep voorover gebogen. Als ze een kuip hadden gehad, dan zou je denken dat je na een motorrace. Uh, wedstrijd zit te kijken. Het is niet meer alleen de ploeg van de BMC vooraan. Uh, we zagen ook nog één renner van Katusha, dat is de Russisch kampioen, Vladimir Izaichev. Maar ook de ploeg van Lotto Belisol is zich met uh, de achtervolging gaan bemoeien. En dat is de ploeg van uh, Bart de Klerk, de, uh, de talent uit België, die gisteren zesde werd bovenop de Alto de Peñas Blancas goed meeging. Onder andere met wit ritwinnaar Leopold Keunig. En ook met Nicolas Roach, die daar de rode trui uh, greep, overnam van Vicenzo Nibali. Dus wellicht dat uh, Bart de Klerk vandaag ook weer gelooft in zijn kansen. En doordat er dus nu drie ploegen rijden in het peloton... Eh, zakt de voorsprong van de kopgroep Zienderogen. Nog maar twee minuten en 15 seconden voor Johnny Hogeland. die eh, de motor eh, bij zich krijgt met daar eh, de bidons op. De neutrale bevoorrading als het ware. Daarnet ging de weg behoorlijk naar beneden. Nu loopt in ieder geval bij de kopgroep de weg behoorlijk omhoog. 56 kilometer voor het einde is dat. 56 kilometer voor Val de Peña de Gein. En in de peloton daar ligt het tempo onveranderd hoog. Twee minuten en 14 seconden voor Johnny Hogeland en zijn vier medevluchters. Dat hebben ze nog vlak voor, uh, of nog, 56 kilometer dus te gaan. in the salty air. Day Circle in the sun, round and round, never-ending love is what we found, and you could bring the heart of me, our love is all we need. Circle in the sand, circle in the sand, circle in the side. Melinda om met Circle in the Sand. Aangeschoven hier in de studio, René van Brakel. Uh, een ernstig ongeluk gebeurt rond kwart voor twee in Amsterdam bij de Short Rally. Ja, Westelijk Havengebied. En wat al bericht dat daar vier zwaar gewonden zijn. Inmiddels is het duidelijk dat daarbij een vrouw om het leven is gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. Onder wie een jongen van elf, die zwaar gewond geraakt. Ongeluk gebeurde inderdaad zo rond kwart voor twee, zoals je al zei. De Amsterdam Short Rally. Een van de deelnemers reed met zijn wagen het publiek in. De politie heeft parcours daar afgezet. Er zijn ook veel ambulances en een trauma-helikopter aanwezig. En de ooggetuigen zeiden dat mensen letterlijk door de lucht vlogen toen het gebeurde. In 2010 was er bij diezelfde rally trouwens ook een zwaar gewonden. Toen werd een uh, baanmedewerker die met vlaggen de coureurs waarschuwde aangereden. Dat zoveel het laatste nieuws uit Amsterdam. We gaan naar de slotfase van Zwolle tegen Utrecht. Frank Wielaert, hoe lang heeft Zwolle nog om ongeslagen te blijven en ook met alle punten? Ja, nou, niet zo gek lang meer. Uh, nog een paar tellen officiële speeltijd. En dan komt uh, de extra tijd erbij. Daarvan gaat het bordje nu omhoog. Dat zijn uh, drie minuten die nu uh, ingaan. En uh, dan moet Zwolle nog zien in die periode de 2-1 te maken. Dat deed dat al via Benson in buitenspelpositie. Dus die bal die telde niet. Bal dat je 16 nu neergelegd. Mokotjo probeert daar te schieten. Maar dat uh, lukt niet. Want uh, dat schot wordt uh, gekraakt voordat het überhaupt is losgelaten. En uh, van Polen raapt op op de eigen helft voor Zwolle. En uh, Utrecht blijft staan. Op, uh, ook op de eigen helft. Dus moet uh, Zwolle met uh, de oplossing komen. Via Schente. Die nu de middellijn oversteekt. En zoekt naar iemand die uh, de bal wil hebben. Benson gaat niet diep. Die blijft staan. Die wil hem in ieder geval nog niet. Nijland dan vervolgens draait weg bij Takachi. Die uh, is ingevallen bij Utrecht. Geeft dan de steekpaas. Benson gaat niet. En dus kan Verhoeven rustig oprapen in zijn eigen doelgebied. En Utrecht uh, laten uitverdedigen via Herings. en uh, uh, dat is Ajo. Joep die daar de bal krijgt en alle ruimte om vervolgens de middenlijn over te steken. Stuurt de. Dan uh, orde diepte in. Aan de linkerkant bij de hoekvlag. Uh, bal voorgegeven. Niemand van uh, uh, Utrecht. Goed genoeg voor de goal om daar gevaarlijk te worden. Takachi is een beetje in de buurt. Maar Zwolle is al lang en breed aan het uitverdedigen. Via Nijland. Dat wil haast maken. Het publiek wil natuurlijk wel winnen. En dus alle punten ook in uh, huishouden. Nijland, steekpaasje. Arsenthes. Arsenthes. bal voorgegeven. Is daar Benson bijna het eindstation. Wordt de bal nog weggekleed door Herings. Zwolle blijft in balbezit. Halverwege de helft van Utrecht via Nijland. Aan de linkerkant. Opnieuw Arsenthes. Opnieuw de beweging beweging buitenommakend. Gaat hij ook buitenom? Uiteindelijk wel. Kan hij de bal nog voorgeven? Nee. Achterbal voor Utrecht. En Verhoeven maakt bepaald geen haast met het nemen van de doeltrap. Neemt al alle tijd om de bal op te gaan halen. Laat staan hoeveel tijd hij gaat nemen om hem neer te leggen. Zwolle. Is nog wel ongeslagen. Maar gaat dus wel zijn eerste puntenverlies leiden in deze wedstrijd tegen Utrecht. Dat heeft het voornamelijk aan zichzelf te danken. Want een standaard situatie tegen Willem Jansen kop te raak. En dat heeft Zwolle dus nog niet afgeleerd om dat goed te, wel goed te gaan verdedigen. Dat is ook vandaag uiteindelijk niet gelukt. Het was een onnodige tegengoal En uiteindelijk dus ook onnodig puntenverlies voor Pek in dit duel. Het loopt wel uit weer op alle anderen. Maar niet meer dan nodig. Is twee punten voorsprong op PSV. Het blijft wel twee weken koplopen. Maar dat is meer te danken aan het feit dat het volgende week Interland weekend is. Dan dat uh, Zwolle dat zelf allemaal gaat regelen. Verhoeven met uh, de lange bal in de richting van uh, wie eigenlijk? Tornstra is daar in ieder geval in de buurt. Van Hintem wint het kopduel. Clich uh, raapt op. Nee, Nijland is dat. Bal terug naar Broers. Ook ingevallen. Om er in ieder geval voor te zorgen dat uh, Zwolle niet weggecounterd gaat worden door Utrecht. Nog even in de slotfase. Bejois dan met de bal diep. Daar gaat Benson voor de vorm achteraan. Maar de bal komt gewoon in de handen. Van Verhoeven terecht. En dan weer bij Herings. Herings en ook Utrecht kan nu gewoon het eigen helft oversteken. Zwolle trekt zich ook terug op het moment dat Utrecht de bal heeft. Jansen, balbreed op Herings. Nog een keer vragen. Dubbel 1-2. Aardige actie van Jansen. Takaki ingespeeld. Die kan nu veel ruimte gaan gebruiken door met de bal te gaan lopen. Want hij heeft een meetje of twintig oor. Gaat buitenom bij Van Polen. Legt de bal voor bij de eerste paal. Broerse werkt weg. Saimak raapt op in de eigen 16. En Aschente dan aan de uh, zijlijn aan de rechterkant aangespeeld. Die komt niet in het balbezit. En is het dan afgelopen? Ja, zegt Bra maar. Het is afgelopen. De drie minuten extra tijd zitten erop. Een mager applausje van het publiek voor een mager optreden van koplopers Wolle. Dat blijven ze wel, want het wordt gelijk tegen Utrecht 1-1. Ja, en zo verspeelt zo'n beetje iedereen punten dit weekend. Ook één puntje dus maar erbij voor Zwolle. Dat wist al dat het koploper zou blijven na vandaag. Het heeft nu 13 uit 5. En Utrecht blijft ook staan waar het stond op de 14e plaats... met nu 5 uit 5. En dan trek ik de conclusie dat Feyenoord verschrikkelijk kan gaan inlopen. Ja, het zou de winnaar van dit weekend Hè? kunnen worden. Arman Afsaroklou... Ja. Prachtige naam. Ik wil Dank eens weten, wel, wij hebben uh, eerder vandaag gemeld dat Daily Mirror uh, uh, schrijft dat Martens Indy misschien wel eens naar Everton uh, kan gaan. Wat weet jij daarvan? Ja, dat uh, heb ik ook gelezen inderdaad. Everton zou, uh, zou de selectie nog willen versterken als de uh, transfer deadline maandagnacht verstrijkt. En uh, Martis Indy zou dan een kandidaat kunnen zijn om inderdaad naar Everton te verhuizen. Of het inderdaad klopt, dat weten we niet. Maar wat wel opvalt is dat Martis Indy ontbreekt vandaag in de basis van Feyenoord. In de wedstrijd tegen Roda JC die over een minuut of acht gaat beginnen hier in Rotterdam. Martis Indy dus op de bank. Voor hem in de plaats uh, Joris Matthijssen, centraal achterin met Stefan de Vrij... En volgens trainer Ronald Koeman is dat zo, omdat uh, Mart Martins anders vier wedstrijden in anderhalve week zou moeten spelen. En in zo'n belangrijke wedstrijd voor Feyenoord, waar de punten ook zo hard nodig zijn, geeft hij de voorkeur aan een frisse speler... die ook weet wat erbij komt kijken in zo'n wedstrijd waar de druk er ook op zit bij Feyenoord. Dus daarom kiest hij voor Matthijssen in de basis.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 The Beatles. Got to get you into my life. Negende etappe Vuelta. Is die uh, kopgroep al uh, ingelopen? Spaciaal? Nee, nog niet. Nog nee. uh, anderhalve minuut is het verschil. Dus het wordt wel uh, snel minder. En uh, dan merk je wel in het peloton dat ze denken... oeh, dit gaat wel heel erg hard. En dan uh, zorgen ze ervoor dat tempo even een beetje stokt. Maar ja, 1 minuut 34 is het uh, op dit moment nog maar voor Johnny Hogeland. die uh, aan de kop rijdt in uh, die kopgroep... op 48,5 kilometer van uh, de finishplaats van Valdepeña de, de Gein... waar we dus die uh, muur met stukken van 28% straks op moeten gaan rijden. En Hogeland is op dit moment ook aan het klimmen... Maar het gedeelte waar hij nu rijdt, dat gaat maar een paar procent omhoog. Dat is absoluut nog geen uh, 28 procent in het binnenland van Spanje. De Doro-omgeving, de, omgeving, de olijfboom. Het, is, het werkt allemaal niet al te inspirerend. Maar Hoogland laat zich in ieder geval goed zien in het rood-wit-blauw. heeft uh, de linkerknie nog een beetje ingepakt na die valpartij van vorige week. En zijn vier medevluchters die zitten in zijn wiel. Dat is de Fransman Lloyd Mondori, ervaren renner. Uh, de Spanjaard Aramendia, de Brit Luc en nog een andere Fransman, dat is uh, Anthony Roux. En dat is ook de enige, samen met, uh, uh, of de enige zeg maar naast Johnny Hoogeland, die dit seizoen een wedstrijd wit, wist te winnen. Twee keer maar liefst. Roux won, een, uh, won de tijdrit in de Ster van Bezeges. Dat was in februari. En won, en dat is uh, kort erbij, op 10 augustus, de vierde etappe van de ronde van Burgos. Een wedstrijd waar het eigenlijk ook de hele tijd op en neer gaat in het Spaanse binnenland. En een wedstrijd die toch altijd wordt gezien als dé voorbereidingskoers op deze ronde van Spanje. Dus die die bewees daar dat hij in vorm is. En zit vandaag dus ook mee in de ontsnapping van de dag. Maar ik vrees, ik heb het wel een paar keer eerder gezegd... dat ze niet meer eer gaan krijgen dan, dat. dan het feit dat ze hebben gezeten... in die ontsnapping van de dag. Nu is het Aramendia die naar voren komt. Bekende beweging met de linker uh, elleboog. Even het knikje naar buiten ten teken dat hij wil dat er overgenomen wordt. Dat gebeurt dan door Luke Rowe. In de tweede positie zit op dit moment die Mondori. En Hogeland in voorlaatste positie. Even in het... Uh net in het wiel, daar van Anthony Roe. Peloton, dat laat het weer een klein beetje lopen. De voorsprong loopt weer ietsje op richting de 1 minuut en de 50 seconden. Er zijn nog 47 kilometer te gaan. Betekent dat we nog dik 20 kilometer verwijderd zijn... van de eerste klim van de dag, de eerste officiële klim... moet ik zeggen, van de dag, de Alto de Los Valles Tweede categorie, 6 kilometer lang... met de top op 16 kilometer voor de finish. De Spaanse motorcoureur Jorge Lorenzo won vanmiddag... na een schitterend gevecht de MotoGP van Groot-Brittannië... Gevecht was met Mark Marques. Hans van nooit is nu aangeschoven. Hans, je hebt nog nieuws over die race. Hè? Ja, er is door de wedstrijdleiding nog een uh, straf uitgedeeld aan uh, Mark Marques. Uh, naar aanleiding van het feit dat hij die ochtend was gevallen in de warm-up. Want er was een rijder voor hem gevallen, Kel Crutchlow. En uh, Marquez viel ook, maar had van het gas afgemoeten... had moeten reageren op gele vlaggen... die op dat moment door de baancommissarissen werden gezwaaid. En uh, daar is hij alsnog voor bestraft met twee penalty points. En dat betekent zoveel als uh, een, zeg maar een gele kaart met, uh, met voetballen. Krijg je meer van die penalty points... dan kan de, wedstrijd besluit, de wedstrijdleiding besluiten om jou voor een wedstrijd te schorsen. Dat betekent dus voor vandaag en de uitslag uiteindelijk niks meer. Nee hoor, hij houdt gewoon zijn twintig punten en blijft vier op kop in het wereldkampioenschap. Dan nou gaan we het rijtje even af naar de andere twee wedstrijden van vandaag, de Moto2. Ja, geweldig. De Engelsen echt, die stonden helemaal op hun kop. En ze zijn nogal race-minded, zeker in de omgeving van, van Silverstone. Uh, Scott Redding heeft daar voor eigen publiek de Grand Prix gewonnen. En ja, een één groot feest was het te meer... omdat zijn grote concurrent in het kampioenschap Paul Espagaro... op grote achterstand is gereden. Uh, feest dus in Engeland. En ze weten ook dat deze Scott Redding volgend jaar ook gaat uitkomen... in de MotoGP-klasse. Hij heeft al een contract ondertekend met het team van Fausto Gresini, uh, voor wie ook Bautista uitkomt in de motogp -klasse. En dan hebben we nog de Moto3 met Jasper Ibema, de enige Nederlander in het circuit. Verwachtingspatroon is al een tijd niet al te hoog meer... en dat zal het nu zeker ook niet geweest zijn hè, met de 34e startplaats. Ja, en dat werd in de race ook maar een 28e eindklassering. Dus uh, Iwema die was uh, niet echt in beeld vandaag. Wel weer een, een legertje Spanjaarden, een, een kleine armada. Gewonnen de race door Luis Salom. Uh, vorig jaar nog uitkomend voor het Nederlandse team van Waningen... waar nu Iwema voor rijdt. Salom won de race voor Vinales, Rins en Marques. Het jongere broertje van... Andere marktpakket. Deze is pas 17 jaar. Maar staat ondertussen ook al vier in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. En dat was Silverstone. Volgende afspraak. Waarom meneer? Uh, ja, dat wordt een beetje Rossi-territorie. Dat is over 14 dagen. San Marino. Iets ten zuiden van San Marino. Uh, circuit van Misano. Vlakbij Pesaro. Ur Urbino, die omgeving. Echt uh, het hart van de Italiaanse motorwereld. De beroemde fabrieken als Benelli en Morbidelli staan daar in die omgeving. En, of Althans, Benelli stond daar. Want het merk bestaat niet meer. Maar dat is de omgeving waar Rossi is opgegroeid en waar hij toch gaat proberen om in ieder geval weer een keer op het podium te komen. Een tribune is vol gekke Italianen. Absoluut, en allemaal met gele shirtjes met nummer 46 erop. Hans van dank Dit is Radio 1. E. Het is bijna 1 over half 5. René van Brakel met het nieuws. In Amsterdam is een ernstig ongeluk gebeurd bij een autorally in het westelijk havengebied. Een wagen vloog uit de bocht en reed het publiek in. Een vrouw is daarbij om het leven gekomen. Er zijn meerdere gewonden, allemaal toeschouwers... onder wie een jongen van 11 veilig zwaar gewond in het ziekenhuis. Flexwerkers moeten vanaf 2015 niet na drie, maar na twee jaar... in aanmerking komen voor een vast contract. Een van de punten is dat uit de wetsvoorstel dat minister Asscher... voor advies naar de Raad van State stuurt. Asscher wil voorkomen dat mensen tegen hun zin langdurig... op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. En topman Mark de Scheemaker verlaat de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS... Hij kwam in Nederland in het nieuws door zijn kritiek op de hoge snelheidsterrein Vira. Hij bracht als eerste dat dossier met mankementen naar buiten. De scheenmaker wordt nu zo goed als zeker de nieuwe baas van luchthaven Zaventem. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Nou, het is gelijkmatig weer, het is bewolkt. In het noorden kan wat motregen vallen en in het zuiden van het land zijn opklaringen. Vanavond en vannacht blijft dat zo. De temperatuur zakt naar een graad of 14 aan zee. Een graad of 11 wordt het in het binnenland. Het blijft vannacht flink waaien aan zeewinkracht 5 en op de warren mogelijk 6. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag. Vooral in het noorden nog veel bewolking. Morgenochtend kan er ook nog wat lichte regen vallen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. De wind het morgen uit het westen is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En na morgen krijgt de zon meer kans en ook wordt het dan warmer. Dinsdag 20 tot 25 graden en woensdag en donderdag 23 tot 28 graden. Kortom, heerlijk nazomerweer. ANWB-verkeersinformatie door werkzaamheden op de a de ring Zuid van Amsterdam... tussen Oud-Zuid en Rij, 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Radio 1, NOS Oost de lijn. Er is afgetrapt in Alkmaar. De KNVB is lief geweest voor AZ... waar afgelopen donderdag uh, brand, brand uitbrak... waardoor ze hun dagje later moesten spelen. AZ speelt nu tegen Vitesse. Ronald van der Geer... Ja, lief geweest omdat ze nu om half vijf mogen beginnen in plaats van uh, half drie. Twee extra uurtjes rust dus voor uh, de mannen van AZ. Voor toch die lastige thuiswedstrijd tegen Vitesse. Het publiek schurkt wat dichter naar de nooduitgang toe. Vanwege natuurlijk die gebeurtenissen van de week. Je kunt maar snel weg zijn als er uh, weer brand uitbreekt. En bij AZ valt één ding op. gert Verbeek heeft Maarten Martens voor het eerst nodig. Vanaf de aftrap eerste basisplaats van de Belg sinds een jaar. En dat is ten koste gegaan van Adon Johansson de Spits. Johan berg is nu de diepe spits van AZ... geflankeerd door Berens en Martens, verder geen opvallende namen. Zijn tegenstrever die in 2010 in Almelo het zwart-wit van Herakles nog aanvoerde... althans Peter Bos was de opvolger van gert Verbeek in Almelo in 2002. Twee trainers dus die ergens in het verleden hebben... Bos heeft geen verrassingen bij Vitesse uit de hoge hoed getoverd. En wat leuk is bij deze wedstrijd is dat ploegen zeer dicht bij elkaar staan natuurlijk. Vitesse heeft 7 punten, AZ heeft er 6 en de winnaar ja, scheurt vandaag gewoon, na vandaag, gewoon tegen de top aan. Dus wat dat betreft staat er wel wat op het spel in deze wedstrijd. Ibarra namens Vitesse op zoek naar Havenaar. Hij is uh, wederom de die, diepe spits in het elftal van uh, Peter Bos. Maar wordt niet bereikt. AZ kan er uh, nu uitkomen. Natuurlijk weer zoeken naar uh, de vleugels. Naar nou, in dit geval Roy Berends. Die dan maar moet kijken of die Gutmondson in uh, balbezit kan krijgen. Met een paas vanaf uh, de rechterkant. Lukt in eerste instantie niet. Elm gevonden in het Schafsopgebied. En dan moet Van der Struik, enigszins onder druk gezet door de zweet, gaan proberen uit te verdedigen. Nou, dat gaat niet heel goed. AZ pakt weer op. Maar uh, vervolgens is AZ via uh, viergever ook wat onzorgvuldig door Vitesse na bijna vijf minuten in een verder redelijk gevuld stadion... ...16.000 mensen weer uh, kan gaan opbouwen. Richard Liesveld is uh, de scheidsrechter. Ook al iemand die ervaring heeft met de vlam in de pan. Zijn auto tenslotte slotte, uh, anderhalf week geleden nog uh, in de vlammen opgegaan. Het stadion van AZ. De enige die eigenlijk nog brandvrij is dit seizoen is uh, Vitesse. 0-0 na vijf minuten. In de Kuip Feyenoord-Rodius C. Armal. Twee minuten gespeeld hier in Rotterdam. 0-0 nog de stand. Als Roda één aardige mogelijkheid heeft gekregen via een vrije trap van Mark Heuscher. Maar centrale verdediger Biemans kopte die bal over. Feyenoord nu in de aanval. Feyenoord dat dus zonder Martins Indy speelt. En ook zonder Jordi Klaasie die in de wedstrijd tegen Krasnodar afgelopen donderdag geblesseerd uitviel. Een bestuur aan zijn hemstring voor hem in de plaats Ruud Vormer. Nu Roda in balbezit. Halverwege de, de eigen helft probeert Nemet. De spits te bereiken, maar dat lukt niet. Matthijssen werkt weg en gaat natuurlijk met de lange bal op zoek naar spits Pelle. Graziano Pelle, de man van wie het ook vandaag weer moet komen aan de kant van Feyenoord. Feyenoord tot dit seizoen zes doelpunten heeft gescoord in de divisie En vijf daarvan waren van Pelle. Alleen Schaken scoorde ook een keertje voor Feyenoord. Nu Feyenoord in balbezit met Nelon. Die slingert de bal het strafgebied van Roda in. Maar de verdedigers van Roda kunnen daar makkelijk de bal wegwerken. Nelon pakt op. Moet dan terug, want op de huid gezeten door Heuscher En gaat dan helemaal terug naar zijn eigen keeper, naar Erwin Mulder. Een wedstrijd hier in Rotterdam tussen de nummer 8 en de nummer 15 van de Eredivisie. En die nummer 15 is dus Feyenoord. Feyenoord niet goed begonnen, verloor de eerste drie wedstrijden van dit seizoen. Won vorige week dus wel. En met een zegen vandaag op Roda zouden ze aansluiting weer kunnen krijgen met de top. Roda, daarentegen, begon goed aan de competitie. Heeft inmiddels al zeven punten verzameld. En Roda mag vandaag gewoon hier in Rotterdam. Alles beter aan een nederlaag is mooi meegenomen voor de ploeg van, uh, van Ruud Brood. En dat kan wel eens een interessante wedstrijd opleveren. Want Feyenoord moet en Roda mag. Roda nu in balbezit. Rond de middenlijn. Maar Pellen kan daar overnemen. En Pellen speelt het wel snel op Filena. Filena nu. Halfwege de helft van Roda. Naar de rechterkant. naar Schaken. Schaken gaat, probeert zijn tegenstander voorbij te gaan. Dat lukt. Schaken kan die de bal onder controle krijgen. Nee, dat lukt net niet. Die bal gaat via, zijn, uh, via het been van Schaken over de achterlijn. En daarom mag doelman Filip Kuto. De Poolse doelman van, van Roda, de doeltrap gaan nemen. Dat, daar neemt hij de tijd voor. En dat is ook logisch. De wedstrijd is net op gang gekomen. Vier minuten bezig hier in Rotterdam. Kansen nog niet echt gezien. De stand derhalve nog altijd 0-0. uur, de grootste van de grootste. Na de Beatles kwam Stevie Wonder met Sir Duke. Feyenoord Rode JC, Feyenoord moet het doen zonder Klazi. Dat betekent geen steekbaasjes vandaag, Arman. Nee, dat klopt. En Klaas was juist uh, zo goed op dreef afgelopen week. Hij uh, speelde vorige week goed tegen NAC thuis. wedstrijd die uh, Feyenoord won met 3-1. En was ook tegen Krasnood daar op dreef. Terwijl Feyenoord nu misschien kan uitbreken met Schaken aan de rechterkant van het veld. Moet de voorzet komen naar Pellen? Nee. Immers wordt Kan die kop. Immers kopt! Maar kopt een paar centimeter naast de goal van Filip uh, van Couto van Roda. Eerste goede mogelijkheid voor Feyenoord via Ruben Schaken aan de rechterkant... Die een goede voorzet geeft. Belandt op het hoofd van Immers. Maar die kopt een, een kleine meter naast de goal van, van Courto. En Courto mag nu de doeltrap gaan nemen voor, voor Roda. Roda dat vorige week een goede wedstrijd speelde tegen, tegen ADO Den Haag. Daar verrassend makkelijk won met 4-0. En daar nu in Rotterdam hoopt een vervolg aan te kunnen geven. De doeltrap is inmiddels genomen van Filip Courto. Maar Feyenoord kan die bal overnemen. Dat, gaat, dat doet Jan Maat nu. Jan Maat die de fout maakte afgelopen donderdag tegen Krasnodar waar de 1-1 uit voortkwam. Een wedstrijd die Feyenoord verloor met 2-1. Waardoor de club is uitgeschakeld en niet deelneemt aan de Europa League dit seizoen. Overtreding gemaakt door Jan Maat. Halverwege de eigen helft. Waardoor Roda nu een vrije trap mag gaan nemen. Dat gaat Roli Bonavazia doen. Een man die vervangt Anouar Kali vandaag op het middenveld van Roda. Kali die last heeft van een spierverrekking. Vrije trap genomen dus door Bonavazia. Schotje uit de tweede lijn gezien van William Pluim. Maar dat leverde, van Kees Luijks moet ik zeggen, maar dat leverde niks op. Die bal ging uh, meter of vier naast de goal van uh, doelman Erwin Mulder. Die de bal nu klaarlegt voor een uh, vrije trap. En dan natuurlijk op zoek gaat naar de lange man voorin. De man van wie het moet komen. Graziano Pelle. En uh, Pelle die uh, ondersteund dus wel wordt van deze wedstrijd vandaag door uh, Lex Immers. Lex Immers van wie er ook twijfels waren of hij wel kon spelen. Hij had last van een hamstringblessure maar hij is dus uh, uiteindelijk fit bevonden. En staat gewoon in de basis bij de ploeg van Ronald Koeman. Doeltrap nu genomen door Mulder. Gaat naar Mikael Nelon, de linkervleugelverdediger van Feyenoord. Die wordt opgejaagd daar door Donald, die daar goed tussen zit. Maar Nelon kan de bal oppikken. En via een uh, omhaal uh, weet hij de bal dan toch weer in het bezit van Feyenoord Daar Hoewel, kan Roda dan overnemen misschien? Vladderes? Nee, dat lukt net niet. Waardoor Mulder de bal weer terugkrijgt van zijn eigen verdediging. En uh, aan een nieuwe aanval voor Feyenoord kan werken. Armen Terels nu, uh, halverwege de helft van, uh, van Roda. Immers is dat aan de rechterkant. Komt hier misschien nog even iets uit? Kunnen we misschien nog meenemen? Immers speelt de bal in op Pellen? Nee, daar zit uh, Roda goed tussen. Waardoor het na 10 minuten voetbal hier in de kuip. Waar we nog niet heel veel kansen hebben gezien tussen Feyenoord en Roda nog altijd 0-0 staat. In Alkmaar AZ tegen Vitesse hebben ze het begrepen Ronald dat er vandaag veel te halen valt in de wedstrijd en ook op de ranglijst. Nou, wat mij eigenlijk opvalt in de eerste minuten van deze wedstrijd is dat bij 0-0 stand na 14 minuten dat Vitesse eigenlijk het initiatief krijgt van AZ in het duel. Dat AZ zoiets heeft van nou ja, kom maar wij proberen dan met name te reageren via de snelle Berends aan de rechterkant. En dat uit uh, dat gekregen initiatief Vitesse eigenlijk één keer maar echt gevaarlijk is geweest. Met een aanval over de linkerkant waar Van Aanholt de voorzet gaf. Waar uh, vervolgens Prupper, Pierson en Havenaar niets mee konden. Terwijl ze wel kans op kans kregen om of aan te nemen of te schieten. Maar het ging gewoon drie keer op rij eigenlijk mis. Uh, er is ook nog een momentje van opwinding geweest. En kijken vooral en hopen. Richting scheidsrechter Liesveld van Vitesse uit toen Havenaar door Goudenleeuw naar de grond werd getrokken. Maar de scheidsrechter van dienst eigenlijk daar helemaal niets in zag en Havenaar ook niet heel erg protesteerde. Dus geen bal op de stip en van AZ hebben wij vernomen een afstandsschot van Martens. Maar dat ging ver naast de goal. Martens die overigens ook aanvoerder is van AZ tijdens zijn eerste basisplaats weer. Sinds een jaar lang de zure leed aan de knie, maar hij was al zo belangrijk als invaller voor het elftal van Verbeek. Deze bellag die continu ook aan het coachen is uh, richting uh, zijn ploeggenoten. AZ nu met Johansson aan uh, de rechterkant. Even inspelen van Koudelje Lastig gevallen door Piasson AZ moet dus weer een uh, linie terug met Jan Wuitens en Gouweleeuw. Het openen nu naar uh, de linkerkant. Daar waar Martens door Van der Struik wordt afgeschermd. Van der Struik kopt de bal over de zijlijn. En dan mag uh, AZ halverwege de helft van Vitesse ingooien. Dat wordt gedaan door uh, de linksachter. Dat is uh, Nick Viergever die zijn aanvoetersband dus kwijt is. En vervolgens maar weer het opbouwen via Wuitens en uh, via Gouweleel. Als zodra de bal dan eenmaal op het middenveld is bij bijvoorbeeld Hendriksen. Die van de week tegen de Griekse opponent al na twee minuten een rode kaart te pakken had. Dan zet uh, Vitesse vroeg druk en dan moet uh, AZ eigenlijk weer terug. De bal zal heel snel rond moeten. Nou daar slaagt AZ niet in. En nu een uh, countermogelijkheid. Na slordig spel van AZ voor Vitesse. Zo rond de middenlijn pakt Ibarra de bal op. Maar zorgvuldigheid en Ibarra gaan tot nu toe nog niet hand in hand in deze competitie. En dus ook in dit geval levert hij eigenlijk kinderlijk eenvoudig de bal in... bij de tegenstander in plaats van bijvoorbeeld bij Mike Havenaar. Nee, heel veel opwinding nog niet in de eerste 16 minuten. Maar jij zei al, Henry, er is wat te halen. Misschien opgevoerde druk zorgt voor een iets wat verlammende werking. Johnny Hogeland en vier andere koplopers tegen het machtige peloton, Sebas. En dat peloton is zo machtig dat het, uh, gaat het verschil uh, steeds minder en minder wordt. Nog maar 51 seconden op 37 kilometer van de aankomst betekent dus ook... ...dat we op een kilometer of 15 zijn van de voet van de eerste beklimming van de dag. En de enige die dan officieel meetelt voor, uh, voor het bergklassement, de Alto de Los Veiles. Een klim van 6 kilometer. En het is goed om te zien dat uh, Bauke Mollema naar voren wordt gereden... ...door Stef Clement en ook door Luis Leon Sanchez gebeurt dat aan de linkerkant van de weg. Gisteren uh, lukte dat nog wel redelijk, dat naar voren rijden aan de voet van uh, toen de laatste klim... ...ook de 14 kilometer lange Alto de Peñas Blancas. Maar eenmaal op die... Die klim ging het toch mis met Bauke Mollema. verloor die 2,5 minuut. Waardoor hij zakte naar de 25e plaats in het algemeen klassement. Op ruim drie minuten al van leider Nicholas Roach. En nu is hij wat attenter. Lijkt hij wat makkelijker zich te kunnen bewegen daar vooraan in het peloton. Want het is al een kunst op zich om naar voren te rijden in zo'n peloton. Dat jacht maakt op de kopgroep. Met Johnny Hogeland, met Roe, Mondori, Aramendia en Luc Rowe. En waar het tempo dus behoorlijk omhoog is gegaan. Op echt een genieper stuk van het parcours. Want het is dan nog geen officiële beklimming. De weg loopt continu eigenlijk vals plat omhoog. En dan is het lastig in die hitte om uh, nog het tempo er goed in te houden. Dan moet je echt al een trapje meer doen. Je ziet ook achter in het peloton dat er al behoorlijk wat renners zijn die in de problemen komen. Vooral de wat meer sprinterstypes. zoals bijvoorbeeld het Duitse talent Nikias Arendt. Een sprinttalent van argos Shimano die er net al uh, alle zeilen moest bijzetten om niet gelost te worden. Johnny Ogeland gooit het tempo een beetje omhoog in de kopgroep. Kopgroep rijdt in een dorpje... Uh... Alcala de La Real op 36 kilometer van de aankomst. Ziet er nog goed uit wat Hogeland doet. Ziet er eigenlijk wel goed uit bij al die vijfde koplopers. Maar ja, in peloton, daar hebben ze wat meer hulp van elkaar. En zo wordt dat verschil minder en minder. Het is nog maar 39 seconden op 36 kilometer van de aankomst. En dus 14 kilometer van de voet van die Alto de Las Valles. This thing work. Love just begun. Als ooit Pete Philly en perquisite. Nu is het Chris Berry en perquisite met hitchhike. Feyenoord, Rode JC. Uh, hebben ze nog te lijden van het echeck van afgelopen donderdag? Arman? N nou, dat is nog niet heel erg te zien. Feyenoord wel iets meer de bal in deze wedstrijd. Tussen Feyenoord en Roda 0-0 de stand na 18 minuten. Echt dreigend is Feyenoord één keertje geweest. Met Immers via een kopbal. Maar dat uh, leverde niks op. En Roda die, die wacht het allemaal wel rustig af. Die uh, verdedigt vooral... En hoopt er af en toe via de counter gevaarlijk uit te kunnen komen. Dat heeft geleid in een paar vrije trappen van Heuscher. Maar tot echt grote kansen nog niet. En daarom staat het dus nog altijd 0-0 in deze wedstrijd. Als Pelle probeert door te jagen op Kees Luijs, verdediger van Roda. Maar die blijft rustig en speelt de bal gewoon terug op zijn keeper Kuto. Die het spel inmiddels heeft hervat. Kees, uh, Henk Dijkhuizen, rechter vleugelverdediger van Roda. Hoopt dan in balbezit te komen. En daar zit Arment Teros goed tussen. Als Feyenoord kan overnemen via Nelon. Die moet dan helemaal terug naar Erwin Mulder. Omdat Spits Nemet daar goed doorjaagt. En zoekt pellen dan. Maar Roda kan daar uit verdedigen. En het is Dijkhuizen die daar ook in balbezit te komen. Dijkhuizen, een van de vele nieuwe spelers van, van Roda dit seizoen. Roda dat vorig jaar nood in de eredivisie bleef. Ten koste van Sparta in die play-offs wisten ze nog net... Uh... De plek te behouden. En uh, om dat dit jaar te voorkomen. zijn er dus veel nieuwe spelers aangetrokken. Waaronder Dijkhuizen. En uh, Van Peppen. Luiks. Pluim. om er maar een paar te noemen. En uh, dat heeft tot nu toe geleid. Dus in een goede opening van, van de competitie. Ze hebben al zeven punten. Als Fijner nu de bal heeft met Pellen. Die hoopt te schieten. aan de rand van het 16 meter gebied van Roda. Maar dat wordt goed geblokt door uh, Art van Peppen. Roda kan overnemen. Met uh, Pluim is dat de middenvelder. Die gaat dan naar Nemet. Dit speelt zich allemaal af rond de middenlijn. Als Fijner probeert door te jagen. om de bal te heroveren. Maar dat lukt niet. Roda blijft rustig met Bonavazi nu een Balbezit. En het, uh, als Pluim nu probeert de bal naar de linkerkant van het veld te krijgen. Naar uh, Flederis. Maar die bal is te hard. Flederis probeert hem nog wel binnen te houden. Lukt dat? Ja, dat lukt nog net. Heel goed genaamd van Fledderis, die gaat naar Donald en zo kan Roda misschien dan toch nog aan een aanval gaan werken die iets gevaarlijks kan opleveren. Als we 20 minuten hebben gespeeld in de Kuip en de stand tussen Feyenoord en Roda nog altijd 0-0 is. AZ tegen Vitesse, de wedstrijd die eigenlijk om half drie zou moeten worden gespeeld, maar het werd half vijf omdat AZ vrijdag nog moest voetballen. En wat clemensie kreeg van de KNVB, maar ik vroeg me zo af Ronald, vinden voetballers het wel leuk eigenlijk om half vijf te spelen? Ik heb er eigenlijk nog nooit de voetballer naar gevraagd. Maar het lijkt me niet heel, erg, uh, niet heel erg vervelend. Behalve, dat hoor je wel eens bij avondwedstrijden, dat ze natuurlijk niet weten hoe ze de dag moeten doorkomen. Dat ze eigenlijk maar zitten te wachten tot ze een keer aan het, uh, aan het potje kunnen beginnen. Maar dat is dan ook echt het enige bezwaar. Maar even kijken naar de actualiteit. Het is 0-0 bij AZ Vitesse Ibarra. Weg aan de rechterkant namens de Arnhemmers. Nou, veel oponthoud uiteindelijk bij uh, Havenaar in uh, de as van het veld. Met moeite krijgt hij de bal dan naar Van Aanholt. En is eigenlijk alle snelheid wel uit de aanval van uh, Vitesse vertrokken. En kan uh, er rustig worden teruggekeken op het moment eigenlijk hiervoor. Toen ook Vitesse in de aanval was. Wat slordig. Aanzetten razendsnel uit wilde. Dat ook ging. In eerste instantie met uh, verdediger Gouweleeuw. Die kreeg in de middencirkel een tik van Jan-Ali van der Heijden, maar gaf nog wel even een hele goede paas... naar Martens, die er buiten het spelval ontweek... en eigenlijk richting Veldhuizen had gekund aan de linkerkant. Maar Liesveld vond de overtreding van een dusdanige aard... dat hij liever het spel afblies en van der Heijden geel gaf... als dat hij voordeel gaf aan AZ. Ja, dat leidde tot nogal wat woede aan de kant bij de Altmaarders. maar toch ook bij Maarten Martens, die dacht... ja, dit was een uitgelezen mogelijkheid, want nou is onze countertactiek... ...optimaal te benutten. Het is dus nog 0-0. Na bijna 25 minuten het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Alsof men het gevoel heeft, Nou, dat kan het elftal van gert Jan van Verbeek wel gebruiken. Want je krijgt wel een beetje het idee dat Vitesse voetbal het net iets beter is. Alleen nu even niet, want een uh, slordigheidje weer op het middenveld. Er zijn wel eens wat slordigheden bij uh, Vitesse te noteren. Nu bij Prupper, maar het wordt door Prupper zelf weer hersteld. En via Casasvili, Ibarra en Havenaar lijkt Vitesse wat langer in balbezit te blijven. Maar uiteindelijk is daar het ingrijpen weer van AZ. AZ had overigens ook nog een aardige kans gekregen via Berens. Rechterkant strafschopgebied. We mogen niet onvermeld laten dat Piet Veldhuizen daar prima redde. 0-0 na bijna 25 minuten. Feyenoord-Rode JC, Armal. Ook hier nog 0-0 na 22 minuten voetbal hier in de Kuip. 0-0 dus als Feyenoord probeert kansen te creëren. Maar dat lukt nog niet zo goed. En dan laat het gemis van Klaas zich toch wel gelden. De man met de steekwaas inderdaad die, die pellen zo vaak probeert te bereiken. En dat lukt vaak ook wel. Maar Klaas is er vandaag niet bij. En dan merk je aan het spel van Feyenoord dat die lange bal vaak gezocht wordt. Pelle dan probeert aan te nemen en via Immers dan nog gevaar hoop te creëren. Maar vaak lukt dat gewoon net niet. Roda nu een bal bezit aan de linkerkant van het veld. Halfweg de eigen helft is het Bonavacia die nu de bal heeft. En dan met een lange bal naar voren misschien op zoek gaat naar Spits Neemet. nee Roda tikt. Heel rustig rond. Als we 23 minuten gespeeld hebben hier in de kuip. Roda, het hoeft allemaal niet zo erg van Roda. Die weet dat Feyenoord die moet vandaag winnen. Daar ligt de druk op, want Feyenoord hoopt aansluiting te krijgen met de top. En dan hoopt Roda heel stiekem, als er heel veel spelers van Feyenoord de helft van Roda zijn... er misschien toch even een keertje uit te komen en er een goal in te prikken. Dat is nu nog niet gebeurd, want na 23 minuten is het hier. In de Kuip tussen Feyenoord en Roda nog 0-0. Transfernieuws: Hugo, ben je al wat verder gevorderd samen met Tom Egbers... met die Sparta-Heracles-transfer? Bellassani bedoel je? Nee, het zit muurvast. Prestige wordt dat, hè? Wie heeft de grootste, de dikste, de langste? Want Jan Smit van Herakles, dat is een taaier... maar Wiljan Vloed ja, geeft ook niks prijs. Anderhalve dag nog. Zit, zit muurvast. Ik, ik krijg het niet voor elkaar. Misschien Tom Echbers ja. met Jan Smit. Andere nieuwtjes? Nou, bij Herakles traint mee Barry Powell. Die is clubloos. Dus dan gaan ze eens even kijken of hij nog fit genoeg is. Wat groter nieuws, we hebben het al gehad over KK vanmiddag. En uh, nou, dat kan wel eens doorgaan. Want Caliani, de vicevoorzitter van Milan, is uh, gevlogen naar Madrid. En dat is meestal de man die de transfers afmaakt. Zou heel erg leuk zijn. Uh, ken je De Migueles nog? Jazeker. Uh, die uh, gaat dubbel getransfereerd worden. Die <laughs> ging van Malaga naar Atletico Madrid en is nu gekeurd bij Manchester City. Ik zal er duizelig van worden. Blijven we nog even in eh, Engeland. Sky Sports meldt dat Arsenal doelman Viviano van Palermo gaat aantrekken. Straks meer. We zijn zo terug met het laatste uur van deze middag.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 Créative Technologie.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 Dit is Radio 1.